Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. DVV-leider Wilders geeft over een uur een persconferentie... waarin hij met nieuwe, strengere asielplannen komt. Aan welke maatregelen die denkt, is niet bekend. Wilders twitterde vorige week dat het onaanvaardbaar is... dat er vorig jaar ruim 100.000 migranten bij zijn gekomen. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiviet hebben ze berichten op X minder effect... en kiest hij daarom voor een persconferentie. Als Wilders een half jaar geleden riep... ik ga het coalitieakkoord openbreken... was er echt paniek bij andere partijen. Partijen. Nu wachten ze eigenlijk schouderophalend van euh, Nou, we zien wel waar die mee komt. En datzelfde geldt eigenlijk voor zijn alarmerende X-berichten. Hebben steeds minder effect. En voor Wilders is het belang groot dat het onderwerp asiel hoog op de agenda blijft staan. Want daar wint hij stemmen mee. Wilders heeft de andere coalitiepartijen niet van tevoren op de hoogte gesteld van zijn persconferentie. Vier oud-medewerkers van Volkswagen zijn veroordeeld vanwege het dieselschandaal. Het autobedrijf fraudeerde met de tests die moesten aantonen hoe vervuilend hun dieselauto's waren waardoor ze schoner leken dan ze echt waren... Twee chefs moeten de cellen in. De ene 4,5 jaar, de ander 2 jaar en 7 maanden. Twee andere hooggeplaatste oudmedewerkers hoeven niet de gevangenis in. Ze hebben een voorwaardelijke celstraf gekregen. En een groep boeren bij Amsterdam willen vergeten groente terugbrengen: de gele komkommer. Tot in de jaren 70 was die in Amsterdam nog veel te krijgen. Maar tegenwoordig kan je bijna nergens meer een Amsterdamse lange gele krijgen. Een lekker knapperig product. Sommige, ja weet je, sommige mensen vinden een harde schil niet lekker, maar. Ik persoonlijk wel. En het is gewoon een heel lekker product om in te maken. Ja, ik, ik denk dat je heel veel warme gevoelens van loskomen in al zijn gele simpelheid. Ja, de gele komkommer verdween uit Amsterdam door de opkomst van de groene komkommer die overkwam uit Engeland. Die was makkelijker te produceren en was goedkoper. Het weer: kunnen wat buien vallen, maar op de meeste plekken is het droog met een mix van zon en wolken. Wel veel wind, bij een gaat op 18. Morgen meer buien, bij een gaat op 17. ZFM Verkeersinformatie.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 What, what, what? On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know you know I feel psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. D-K-M-Y, all up in my eyes. You gotta try a bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. wishing they was dancing a jig. here with this handsome kid. Take a cigar right from Cuba, Cuba. I just bite it just for the look. I don't light it. Bill Wade and Emmy on the hands, they on play. Give it up, jiggy, make it. Feel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 Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like George and Wheezy, cream to the maximum, I'll be axin' them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq enough, flatten them. It's like, getting, Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon. Crave for my mom on the outskirts of Billy. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting <laughs> jiggy with it. Getting <laughs> jiggy with it. Getting <laughs> jiggy with it. Getting <laughs> jiggy with it. Dat is weer even wennen, Dolly. Bennen, hoe zo. Vorige week zat ik hier ook. Ja, <laughs> ja oh. zeker. Ja, voor mij, uh, nou ja, ik sta nu achter de knoppen een keer. Oh ja, dat is wel heel wat anders natuurlijk. Ja, ja, en vooral het, in natuurlijk... dit programma. Ja, ja, ja precies. zakelijk. Ja, ja, normaal. normaal is er er natuurlijk. Maar, ja, uh, ja, helaas. Die is er helaas niet. Nee, Rob kan door de omstandigheden niet aanwezig zijn. En dat vinden we natuurlijk heel jammer. Want uh, ja, het is zijn programma. Maar goed, als het niet kan zoals het moet... dan moet het maar zoals het kan. Ja. He? En uh, dan nemen we graag de honneurs waar. Groetjes van ons, Rob. Ik hoop wel dat je luistert. Dat en uh, ja, We hebben weer zoals gewoonlijk het programma lekker gevuld. We gaan om kwart over twee uh, wat Zandvoortse nieuwtjes in het kort doen... Dan weer muziek uiteraard. Om half drie het weerbericht. Om kwart voor vier, drie weer een nieuwsberichtje. Kwart over drie weer een nieuwsberichtje. En half vier de evenementenagenda. En dan hopen we dat het uh, niet zoveel is. Zodat we om tien over half vier rond die tijd weer wat nieuws kunnen brengen. Ja. Om kwart over vier hebben we Pit Report. Dan gaan we bellen met Randall Lawson... om alle ins en outs rond de Formule 1... en andere belangrijke autosport te krijgen. En kwart voor vijf het dier van de week. En tussendoor zullen we u berichten als het doorgaat... over de laatste voetbalwedstrijd van SV Zandvoort van dit seizoen. Ja, ze spelen tegen Purmerend. Dat uh, lijkt me een uh, kluif. Ja, geen ja. idee. Nou, ik denk het wel. Ik ben benieuwd. We gaan het horen van de tijders. Dus Pieter. eigenlijk, eigenlijk zogenaamd Ajax, hè? Burmerin. Is dat zo? Ja, ja allemaal Amsterdammers. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> nee, ja, ja. maar de, we zullen. Ja, die wedstrijd, als de wedstrijd begint om half drie, als het goed ja, is. Ja, als het en geen de... drijfbad is geworden, het voetbalveld. Ja, dat ze polo kunnen genoemd. Nee, ja, waterpolo. waterpolo. <laughs> wie weet, wie weet. We gaan het uh, vanzelf horen van Piet of de wedstrijd uh, vandaag doorgang heeft. En heeft hij dat, dan zullen we u uiteraard op de hoogte houden... zodra er iets te melden is. Zeker. Ja. Nou, dat is het programma voor vandaag. Ja, en, en om uh, vier uur start Formule 1 natuurlijk. De kwalificatie. Ja, dus jammer uh, hè, dat we het niet kunnen zien nu nou, waarschijnlijk zullen we wel live updates krijgen van Rendel. Hoop ja, ik, hoop ik Nou, <laughs> nou, ja, nou ja, moeten we even wachten hè, kwart over En ja. natuurlijk veel muziek I'll just believe it that Tomorrow never comes I said night I'm living in the forest of a dream I know the night is not as it would seem I must believe in something So I'll make myself believe it This night will never go Amsterdam, ik voel het man, het escaleert weer uit de hand, uit de hand, uit de hand. Vanavond zijn we gewoon even flaming, even mart de flessen en die tafel Zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van nul naar de honderd oh, procent Het is pas 10 tien uur Ja la la la la la la la Ja, en wie weet is hij er vanavond ook weer, Fred hey. En dan krijg je dit soort muziek natuurlijk. Entercamer ja, zeker. Volop, ja. ja. Dus laten wij er nou niet te veel van draaien. Nee, want nee, anders nee, nee. Dan krijgen de mensen het straks twee keer te horen op één dag allemaal. Ja, nee, dat ja. is ook niet de bedoeling. Nee, toch? Nee. Ja. Nee, uh, we gaan uh, even wat uh, ja. kleine nieuwtjes uh, uit Zandvoort bekijken. Uh, dus zoals bijvoorbeeld daar is de expositie Koenong dan Loud uh, van de Nederlands Molukse kunstenaar Henk Mual... Die uh, heeft heel lang in het uh, voorjaar uh, voorwaardig HDMZ-museum uh, gehangen. Met heel veel, uh, nou ja, niet Henk Mu al zelf, maar die expositie. <laughs> <laughs> uh, die, maar die wordt vandaag... Feestelijk afgesloten en uh, die tentoonstelling die meer dan 60 schilderijen toont... krijgt een muzikaal slotakkoord met optredens van het duo Boy Aki. En tijdens die middag worden ook niet eerder getoonde werken gepresenteerd... en vindt er een exclusieve kunstverkoop plaats. Uh, die afsluiting vindt dus plaats vandaag uh, aan de Louis-Davidstraat 19 in Zandvoort. En het museum is geopend van 1 tot 5. Nou had je eigenlijk op moeten geven, maar... Als je heel erg geïnteresseerd bent, uh, god wie weet, als je het probeert en je wilt het zien, ga er gewoon even heen. Hou jij daar een beetje van, Dolly? Kunst, vind je dat? Uh, ja, niet, niet alle kunst spreekt me aan, maar ik vind het wel uh, vaak bijzonder om uh, dingen te zien die uit mensenhanden voortgesproten zijn. En ja, uit ja. fantasieën en <laughs> ja, hoe, mensen, hoe sommige mensen iets zo gedetailleerd met een, met een penseeltje kunnen naschilderen. Ja, en dat is mooi, of, of met dat beeld houden dat, dat, dat je weet uit, uit een stuk ja, materiaal iets te maken waar, waar, waar, iets, waar emoties uit vandaan komen. Ja. Dat denk ik, ja, ik, vind dat, ik kan dat heel bijzonder het vinden. Knap. Maar het, het moet, ik ga er niet een hele dag naar kijken. Nee, dat, okay. uh, dat is me <laughs> te veel. Maar nee, ik, ik vind... Uh, ja, ja, ik hou wel van, uh, van, van goede kunst. Ja. Ja, Wat heb je nou sommige kunstenaars vind ik trouwens ook wel leuk. Ja? Ja hoor, ja, ja, ja. <laughs> Het is alleen jammer dat ze zo vaak voor die kunstjes flikken. Maar goed. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, we gaan even in de toekomst kijken, maar wel iets heel bijzonders voor Sandwoord... Want op 12 tot 14 juni van 2026... dan verwelkomt Zandvoort samen met Haarlem en Haarlemmermeer... meer dan 3000 sporters, coaches, vrijwilligers en supporters... tijdens de nationale spelen van de Special Olympics... met zo'n 20 verschillende sportdisciplines. Nou, wethouder Lars Carre die benadrukt dat Zandvoort de perfecte locatie is... waar sport en inclusie samenkomen, gericht op beleving, ontmoeten en meedoen. En dit evenement dat om de twee jaar in een andere Nederlandse stad plaatsvindt... zet zich in voor betere sporttoegankelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking. En het draait om talent, inzet en verbondenheid. Nou is er een vraagje. Zijn er mensen die willen helpen... Met, uh, met alle hand- en spandiensten. En uh, als er organisaties zijn ook heel erg welkom. Dan kun je je aanmelden via de website van de Special Olympics. En die uh, website heet, uh, niet verwonderlijk, specialolympics2026.nl Is het al bekend wat ze hier gaan doen? Nee hè? Uh, nou, ik, ik heb het vermoeden dat er veel op het strand zal gebeuren. Ja, ja dat idee heb ik uh, Misschien ook. een stukje duin en water. Ja. Ja, dat op zee ook wat dingen georganiseerd zullen worden. Ja. Maar tegen die tijd houden we natuurlijk op de hoogte van wat er allemaal gaat plaatsvinden. Nou, en vandaag en morgen wordt in Zandvoort natuurlijk de vijfde keer van de Spartan Race georganiseerd. Hartstikke mooi. Zeker gaan kijken. en Het is alleen jammer dat het regent. Ja. Ik, ik ben nu echt. Ik ben niet jaloers op zo'n vandaag. Maar <laughs> misschien vinden ze het zelf hartstikke fijn. Een ja. beetje die mottenregen. Als je zo uh, inspannend bezig bent en verhit raakt. Het is wel spannend als je die, uh, die obstakels overheen moet, denk ik. Is het glad? Ja, dat krijg je ook natuurlijk. Ja, ja jeetje. Ja, dat, nou, dat kunnen nog wel eens. Uh, uh, wat wat uh, <laughs> dingen gaan opleveren, gekke ja, ja. dingen gaan opleveren. Nou ja, dus mensen, als je sensatie wil, ga kijken. Uh, in ieder geval uh, kan het natuurlijk wel tijdelijk verkeershinder met zich meebrengen... vanwege de opbouw van die parcours met maar liefst 42, 42 uitdagende obstakels... Dus uh, vandaag en uh, morgen is die hinder te verwachten... tussen 8 uur en middernacht. en op, uh, Dat is dan vandaag. En op zondag van 8 uur tot 18 uur. Dus 6 uur des avonds. Tijdens de dagen vinden vier verschillende races plaats... met diverse afstanden en obstakels... waarbij deelnemers door de straten van Zandvoort rennen. En om de veiligheid te garanderen... worden delen van de route afgesloten voor verkeer. Onder andere het Wagenmakerspad, het Gasthuisplein, kleine krocht en de Haltestraat. Moeten we nog maar... eentje? Of uh, zeg van voor... ja eentje nog? jij wel? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Nou, de laatste dan uh, voor het korte nieuwsbulletin. De bewoners van camping Sandervoerde doen een oproep aan een ieder die de strijd wil steunen om de camping niet te verliezen aan weer een chaletpark met luxe vakantiehuisjes... Uh, ga dan mee als je dat wil doen. Het, het gaat overigens niet alleen voor Zandervoerde... maar ook uh, voor uh, het hele land uh, is men aan het strijden. Want door het hele land gebeurt hetzelfde. Wil je je daar ook hard voor maken... en de mensen van Camping Zandervoerde ondersteunen? Ga dan mee naar Den Haag... waar de Tweede Kamer een debat zal voeren... over het voortbestaan van familiecampings. Maandag rond kwart voor één... verzamelt de groep zich, groep zich in Den Haag waar rond twee uur het debat zal plaatsvinden. Nou, wil, je ook hier, uh, wil je daar ook naartoe om actie te voeren... meld je dan aan via de website van de SP op www.meedoen.sp.nl slash 26 mei. Vergeet niet om je legitimatie mee te nemen, want anders kom je de Tweede Kamer niet in. Nou tot zover even het korte nieuws. Nou mooi. Dan gaan we weer verder met de muziek, Dolly. Lekker, Wiskalifa. Ah. <mogstuken> Any bill she can't find, her parents paid it. The show was far. You the only one with a car, your girlfriends. But being that she's a big fan, of course she made it. Most girls wanna hide the fact that the thrill they chasing. But you just wanna get drunk tonight and fuck someone famous. So I just name my time and a place and your game for it. Value player, hotel room, meet you there. Walking on a dream. and girls. Yeah, we are always running, we are running for the, the thrill of it, the <laughs> Always pushing What's up the hill, about? searching for. the Room service bringing us breakfast. breakfast All this money, darling, what else is left to do? But smoking, enjoy my presidential view. Got a swimming pool in my living room. On stage interviews, tons of sound, let's consume. We are always running for the uh -huh. thrill of it. Thrill of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 Ja, je hoorde Rondé undecided. Uh, Zometeen het weerbericht van Dolly. Ik ben benieuwd of er uh, wat gaat veranderen aan deze regenachtige dag... als ik zo naar buiten kijk. Maar dat horen we zo. Eerst hoor je Nena... Ja, wat wordt de weersverwachting van komende dagen, jongen? Dolly. Westkust, weerbericht. bericht. Ja, ik ga jullie helemaal niks nieuws vertellen. Als ik je vertel dat het bewolkt is vandaag. En vanmiddag volgt er vanuit het westen geruime tijd regen. Nou, die hebben we ook al boven op ons hoofd gekregen. Hè? Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt 15 graden. Morgen, ja, dan is het ook bewolkt en regenachtig. Maar later op de dag wordt het droger en breekt de zon door. Er waait een stevige westenwind en het wordt 19 graden. Er kan in het hele weekend zo'n 10 millimeter regen vallen. Maandag is het droog en daar schijnt de zon. Pas in de avond volgt regen. Kijk, dat is beter geregeld. Ja, ja, Lekker ja. overdag droog en s'avonds s'nachts uh, de regen. Dat is goed. Uh, Jazeker. De temperatuur stijgt uh, maandag naar 18 graden. Ja, dinsdag, dat uh, wordt een tegenvaller. Dat wordt een natte dag met geruime tijd regen. En woensdag komt het totaalrijke buien. En het wordt 17 tot 18 graden. Op hemelsvaardag en ook vrijdag is er nog een buienkans. Maar daarna is het droog en schijnt de zon. Het wordt ook geleidelijk warmer met donderdag 19 en zondag 1 juni. 22 graden. Kijk. En dan was dit de weersverwachting volgens Rico Schreuder. U kunt het nalezen op regioweer.wordpress.com. Top. En dan gaan we zo meteen. Als het goed is is uh, SV Zand wordt begonnen aan hun wedstrijd. Ik uh, heb volgens nog niks gehoord. Heb jij wat gehoord? Nee, nog nee? niet. Dus we gaan zo meteen even met Piep bellen. Denk Laten ik. we het doen, ik zal hem even een appje sturen. Ik wou dat een no ever heard. Ik wou dat Ik wou dat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 Purple Disco Machine. En Substitution. Ja En als het goed is, Dolly, uh, zijn ze begonnen, hè? Ja, ze zijn uh, net begonnen met, uh, met de voetbalwedstrijd. SP okay. Zandvoort tegen Purmerend. Top, we gaan nog één plaatje draaien. En wel die van. Salavi. Precies. Ah, oui. En zometeen horen we de speedpijpen vanaf de velden. Salavi. She sang to me. Je me rappelle. Je...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 Het blijft een mooi nummer, hè, Dolly? Ja, schitterend, ja. Als het goed is... Even kijken, dan moet ik even die knop er weer bij pakken. Ja. Als het goed is, hebben we Piet Pijper aan de telefoon. Klopt dat? Juist. Ja, ja, ja, ja, dat klopt ja, ja, ja, goed op. Telefoon? Ja, dat klopt. ja Helemaal goed. Volgens mij de laatste ja. wedstrijd, hè Piet? Wij spelen vandaag de laatste wedstrijd tegen Purmerendjaar. Die staat nog één plekje boven ons. Dus die kunnen we nog voorbij. Maar voor de rest is het een wedstrijd om de Keizersbaard, zoals het heet. Er staat niks op het spel, zonder het is veilig en het permanent is ook veilig. Dus, dus het is gewoon een leuk wedstrijdje om een beetje afscheid te nemen van het seizoen. En uh, ja, we zijn uh, ongetwijfeld 13 minuten geleden begonnen. Het is uh, nog steeds 0-0. We missen vandaag uh, Karsten Vries door een blessure en na het zoek team door een, uh, door een schorsing. En verder was ook uh, Danny Kioch is nog steeds geblesseerd. Er is wel de vertrouwde formatie vandaag met... Uh, Dani Bakker in de spits en... Uh, ...Hiepenburg en op rechts uh, Mijtsoe dus, En Dani Bakker, ja dat zei ik al... ...Hiepenburg en de Jesse Daan is er ook weer vandaag bij. Was is vorige week geschorst. Vorige week hebben we ja. een hele mooie... ...superoverwinning op Edo behaald. Waardoor we veilig zijn en... Uh, ...goed, we gaan vandaag lekker het seizoen afsluiten. En, uh, het is een beetje druppelig hier. Het is uh, donker, donker aan de lucht, maar het is, het is bijna droog. Maar oh, speelt... Zit je zelf wel droog, Piet? Dus, uh, het is, het is nu bijna droog, ja, volgens mij. Ja, Piet zit op de tribune. Het zit ook droog. Ja, ja Piet zit, zit onder een afdakkie. Ja, Oké, okay, top. <laughs> ja, ja. De, de, de, het is eigenlijk op de tribune zitten redelijk wat mensen op vandaag... En, het lijkt erop dat er heel veel publiek is, maar normaal staan die natuurlijk langs de, langs de, langs de, langs de lijn of in de duinen. Je zitten we allemaal op de tribune bij elkaar om ja. de regen een beetje tegen te gaan. Ja. We hebben een kwartier gespeeld. Het is nog steeds 0-0. Ik stel voor dat we het is hier belaten en dat ik straks, als er wat is, even app of zo. Ja, is goed. en ja. Uh, anders kom ik gewoon weer terug in de uitzending. Zo. Is, oh, dat is dat goed. goed. Wat Laat mag je er zelf spreken? eigenlijk van, Piet? Van? Vandaag? Ja? Wij, oh. moeten, wij moeten het seizoen vandaag heel mooi afsluiten, vind ik. En, uh, we hebben er ook de ploeg voor om dat gewoon te kunnen doen. En uh, ja, wij denken dat dat zou mooi zijn. We hebben dus een nieuwe trainer, zoals jullie allemaal weten. Die hebben we half vier weken geleden de trainer vervangen. En daar we die, met die vier wedstrijden. Kan je voor onze luisteraars nog even vertellen wie de nieuwe trainer is? Want niet iedereen luistert elke week. Nou, we, hebben, we zijn halverwege het seizoen zijn we zeg maar overgestapt van ja. trainer Hulske, van Raymond Hulske ja. naar Arend regeren samen met Ted Saunier. Ja. En uh, nou, die hebben dus deze ommekeer teweeg gebracht en de laatste vier wedstrijden tien punten gehaald. Waardoor we toch uh, veilig zijn, wat wij heel graag willen, want we willen graag die derde klas blijven. Ja. En Arend regeren wordt volgend jaar wordt die hoofdtrainer hier. Arend wow. Regeer, dus dan weer de vader van Jury regeren, is weer een bekende Ajax-speler. Ja. Dus we hebben wel een uh, naam in huis gehaald, in ieder geval. Geweldig. Van en uh, goed, Mark Michel gaat erbij, en we hebben ook een, uh, nog een nieuwe trainer aangetrokken voor het onder de 23-team. die komt uit Vijfhuizen, en Kijk. we hebben toevallig net uh, voor de wedstrijd hebben we de contracten ondertekend. Er nou. ook wat foto's van gemaakt, en die zullen deze week ook in het uh, kraltejaar verschijnen. Dat dus klinkt veelbelovend allemaal, belovend allemaal ja, Piet. Mooi vooruitzicht. Ja, we, zijn, we, zijn, we, zijn, we zijn heel enthousiast. Het is een hele, een, een gedisciplineerde trainer dus de spelers weet ik niet of ze ook allemaal even leuk vinden maar het, het, het, was allemaal, het, het was allemaal een beetje te gemakzuchtig en nu uh, ja. we zien we ook dat de conditie een stuk beter is er uh, komt er wat, wat, wat meer structuur in ja. uh, meer structuur, ja, en meer inzet en een beetje ja. fieterheid ja. Ja. nou ja, en dat uh, levert ze vrucht af en daar worden ze vanzelf wel weer vrolijk van in een team lijkt me ja, nee, maar je bent met een schot net over. Natuurlijk word je vrolijk als je wint. En als je alleen maar vliegt, ja. dan word je niet vrolijk van. Nee, hè? natuurlijk niet, precies. Ja, dan word je niet vrolijk van. Nee, nee, nee, daar worden we zeker niet vrolijk van. Nee, nee. <laughs> uh. Oké. Okay. Nou, nou Piet, bedankt voor deze update. We gaan je straks... Ik heb gespeeld, 0-0. Oké, dankjewel. Uh, tot zo, Tot later, Dag. Uh. Ze praat zich af wanneer ze mij weer voelen. Ik kan haar ijskoud laten bekoelen. Ik steek het nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze spoelen. Maar tussen mijn palen liggen hard doelen. Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zit ze Kabula. Ze noemt me haar maat en een special friend omdat ik geen materiaal voor relaties vind. Ze heeft gezworen me nooit achterna te lopen. Toch laat ze altijd een raampje open. En een deur op een kier, maar ik bracht haar niets. Ik verdwijn in de nacht als een hartendief. dief. Kan bij haar zijn. As we speak is hoe vleert die de bruin naar een nasty freak. Soon, haar klo wakka, zet die boom. chakalaka bet boe en zet die wakka ben op groene motherfucker. Geen één trucendoos doos die de wave betovert. Flik haar ze en vergeef de gozer. Dit is mijn leven en ik schreef erover. Handen omhoog en ze geeft zich over. Lange Frans en I Surrender. Deze maakt die nog steeds platen, die man. Ja, deze is uh, nieuw. Zo, so, hij durft. Ja, dat zou je zeggen. <laughs> maar het klinkt op zich wel oké. Okay. <laughs> ja. ja, ja. Hey Dolly, jij Goed. hebt nog een berichtje volgens mij, hè? Nou, zeg maar bericht. Oh, bericht. Ja, we hebben nog tien minuten, dus dat red ik wel. <laughs> oké, <Okay>, nou toch. <laughs> Nee, op maandag 2 juni om 4 uur... dan opent wethouder Lashka Reden... indrukwekkende expositie... Kind van op het Flemingplein in Zandvoort. En de opening vindt plaats... tijdens de week van de jonge mantelzorger. Met deze tentoonstelling... willen de organisatoren het bewustzijn... rondom mentale en verslavingsproblematiek... vergroten en bijdragen aan meer begrip en steun. De expositie toont portretten... En persoonlijke verhalen van kinderen van ouders met psychische problemen en of verslavingsproblemen. Want in Nederland groeit één op de vier kinderen op als kind van een ouder met psychische en of verslavingsprobleem. Ook volwassen kinderen van vallen onder de term uh, KOPPKOV noemen ze dat dan in vaktermen. En zij zullen altijd uh, Kind van hun ouders blijven. En deze kinderen van worden niet voldoende gezien en gehoord in onze samenleving. En dit wordt versterkt door de schaamte die zij ervaren. Om 4 uur staat het programma, de opening van de expositie vindt plaats op het Vlemingplein voor pluspunt aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort. En na de opening is er gelegenheid om de expositie te bekijken. Op het plein is een ijskoker aanwezig om ijsjes uit te delen aan de bezoekers. En er is rond 5 uur een pizza en talk waar iedereen met elkaar in gesprek gaat over dit thema. In samenwerking met lokale partners is een randprogramma samengesteld om de impact van Kindvan nog meer te vergroten. Op 10 juni van 7 tot 9 kunt u luisteren naar verhalen bij de verhalencaravaan in de bibliotheek in Zandvoort. En dat heeft dus ook allemaal met dit onderwerp te maken. Ja. En uh, Om daarbij te kunnen zijn en voor meer informatie kun je mailen naar preventie, Apenstaartje presence.nl en presence schrijf je met z-e-n-s en dan vrijdagavond 20 juni uh, wordt om 7 uur de film Puinhoop vertoond er is een nagesprek met Allard Detiger de maker en het publiek die locatie is in de blauwe tram louis davidse 1 in Zandvoort. En aanmelden voor die film kan via aanmelding apenstaartje plus .zandvoort .nl. Nou Mocht je meer informatie hierover willen, kan allemaal via de website van plus.zandvoort. Top, dat was hem. Dat was hem. Wat hebben we eigenlijk zometeen in het volgende uur, Dolly? Helemaal niks, we gaan lekker theel-leuten. Nee, natuurlijk niet. <laughs> maar wel lekker. Uh, we beginnen heel verrassend uh, na, na het uh, landelijke nieuws en de reclameboodschappen. Om, uh, en het muziek natuurlijk. <lacht> om kwart over drie weer met een nieuwsberichtje. Dan om half vier de evenementenagenda. Rond de klok van tien over half vier nog even. Wat nieuws als het zo uitkomt. Daartussendoor zullen we contact hebben met Piet Pijper. Over de wedstrijd die hier in Zandvoort gespeeld wordt. Wilt u daar niet op wachten? Ga dan gewoon lekker zelf kijken bij de... Uh, wedstrijd Ook leuk. Uh, neem wel je radiootje mee. En je koptelefoontje ja, Dan ja, kun ja. je lekker blijven luisteren. En dan om kwart over vier. Nee, dat is, ben ik al om kwart nee, over nee, vier. We zitten nog in het... Wacht uh, even, wacht even, wacht even. De twee uur door, ik, Ja, ik, ga al, ik stoom alweer door naar het einde van de uitzending. Dat is niet de bedoeling. <laughs> even kijken. Uh, uh, uh, waar zit ik nou? Even kijken. Drie uur. Vijftien uur dertig evenementen. Ja, nieuwsberichtje. Nieuws. Ja, dat is het. Ja, dat is hem, hè? Ja, en pas dat ja, okay. uur daarop gaan we naar de PIS Report. Ik was even de klutskleid. Nee, het laatste uur is altijd het drugs, hè? Ja, ja, ja. Oh. Oké. Okay. Nou ja, er komt een grote maken ja ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. ja Rental Lawson. dat je kan iemand vertellen, hè? Ja, dat weet je het wel. <laughs> Heerlijk. Ah, wel leuk. Dat Heerlijk. Hé, hey, uh, tot aan het nieuws hebben we nog uh, muziek. En dan zijn we zo meteen weer bij jullie. Terug. Zeker weten.